Ze zijn ongeduldig geworden en koud, bar koud. Maar nu is het gelukkig dan eindelijk zover dat ze naar die geheimzinnige schaduw kunnen gaan kijken... ...die volgens Oego een bember moet zijn. Paulus aarzelt toch nog. Oh, een beetje griezelig is het ook wel, hè? Als die bemmer opeens gaat bemmeren, wat dan? Och, Paulus, zo'n bemmer doet heus niks. Wat weet jij nou van bemmers af? Hmm, dan weet ik het goed gemaakt. We gaan helemaal niet kijken. We doen net of we die bemmer nooit gezien hebben. Maar dat gaat ook niet. Want dat gevoel, hè? Dat gevoel dat er iets is met die bemmer, dat heb ik nog steeds. Hmm, laten we dan niet langer zeuren, Paulus. Vooruit, op, naar die bemmer. Hé hé, daar gaan ze dan eindelijk. Voetje voor voetje sluipen ze naar het geheimzinnige voorwerp dat in werkelijkheid niets anders is dan een doodgewone vuilnisemmer. Waarschijnlijk hebben de mensen zich in de dag vergist waarop de vuilnisman langskomt. Of ze hebben hem vast klaargezet voor morgenochtend. Dat kan ook. In ieder geval staan Paulus en Ogoboeru er nu vlak voor. Ja, dat is het nou, hè. Er zit een deksel op, zie je wel? Dat is helemaal geen deksel, maar een bannerklep. Oh, een bebberklep dan? Zullen we hem eens oplichten? Dat is goed, maar heel Voorzichtig. Want zo'n bebberklep kan een ruzie-herrie maken. Ja, het op. wel op. Wat een herrie! Wat een herrie! Oh, in de schaduw! Nou, zo, zo, zo, zo, zo, is ik was er al bang voor. Hij bemmerde. Niks bemmerde. Ik liet die klep vallen vandaar. Maar waarom liet jij die klep dan vallen, Paulus? Omdat ik zo schrok van een stem die help riep. Ik dacht dat jij help riep. Nee, dat was ik niet. Dat was iemand anders. En die iemand zit in die bemmer. Zo, zo. Dan gaan we weer kijken, Paulus. Ja, voorzichtig maar. Oeh, zie je dat, Paulus? Die bemmer zit vol met heel en dan nogal wel zo tamelijk vieze dingen. Ja, dat zie ik ook. Theenbladeren. een koffiedik. En oude blikjes. Ja, een as uit de kachel. Bah, wat een smerige boel, hè. En bananenschillen. En papiersnippers. We ontzaggelijk veel papiersnippers. Maar ik zie nog steeds niet wie er om hulp geschreeuwd heeft. Zeg, hé hey daar. Zit er iemand in deze bemmer? Ja, ik... Nu hoorde ik het ook wel eens. Een stem. Een min of meer geborste stem. Ja hoor, er zit iemand in. Oogoboro, we moeten graven. Nu meteen. Voordat er mensen komen die ons ontdekken. Begin jij maar aan die kant, dan begin ik aan deze kant. Ze aarzelen verder geen ogenblik meer. Allebei duiken ze in de vuilnisemmer, ieder aan een kant. De stukken papier vliegen in het rond. Het regent opeens theebladeren en pindadoppen. Oehoeboeroe smijt smafels vol sigarettenpeukjes om zich heen. Paulus keilt een leeg sardineblikje door de straat. Het is een heel vies werkje en ze maken een verschrikkelijke rommer, maar ze weten allebei dat het nodig is. Er heeft iemand om hulp geroepen en dus moet hier geholpen worden. Ze raken buiten adem van het graven. <tie> je ja, ja, bent nogal wel zo dadelijk buiten adem. <tie> wat een bende, hè. Door, zei de hoedboer, de is al haast leeg. En de straat is al haast vol. Kijk eens om je heen, Paulus. Ja, ontzettend, wat ziet die straat eruit? Er is niks aan te doen, hè. We moeten even we zullen... Oh, wat zie je daar? Ik zie een handje en, en, en een armje. Ja hoor, dat moet een wezen. Hier, tussen de scherven. Kom aan, Paulus, snij je niet. Ik pak hem wel bij een been. Goed, dan pak ik het andere been. Oh, oh nee, dat gaat niet, want dat is er af. Hij is van glas, hè? Heel voorzichtig, want er zit een barst in zijn hoofd. Hier heb ik hem. Oeh, wat ziet hij eruit? Dat is schrikkelijk. Er is weinig van hem over. Je kunt niet eens goed zien wat het voorstelt. Zeg, vertel eens. Was jij het die om hulp schreeuwde? Ja, ik heb om hulp geroepen. Oeh, wat een zwak stemmetje, hè? Een erg gebarsten stemmetje. Maar dat is geen wonder, want hij zit volbarsten. We moeten hem in veiligheid brengen. Zal ik hem op je rug zetten, oogboer? Zet hem maar op mijn rug. Ik heb heel voorzichtig, anders val ik helemaal uit elkaar. <tiedacht> Wacht even, ik zie nog een voet liggen. Is die van jou? Ja, dat is mijn voet. En er moet ook nog een been zijn. Ja, hier heb ik het, dat been. Ik neem ze wel mee. Geef mij die voet ook maar, hoogelboerl. O, hoogelboerl, er zitten allemaal theebladeren op je boel. Daar is niks aan te doen, Paulus. Straks schud ik ze er wel af. We moeten nou maken dat we wegkomen. Wel nou gelijk heb je, we zijn hier al zo lang bezig. Als er plotseling iemand aankomt, dan zijn we verloren. We gaan bij mij uit. Wacht, eerst even over de rand, Loren. Oeh. Zie jij iemand op Nou, wel Er komt een agent aan. Een hele grote, dikke, nogal wel zo tamelijk zwaar soort agent. En, en is zo'n agent een mens? Meestal wel, Paulus. Dit is stellige mensenagent. Hij kijkt goed boos, want hij heeft al die rommel gezien op straat. Geen wonder dat hij dan boos kijkt. Maar we hebben geen tijd meer om het op te ruimen. Nee, we moeten er horen, Onmiddellijk. Zit je op de rug, Paulus? Hou je je goed vast? Ja, ik hou mezelf vast en ik hou dingen vast. En de voet heb ik en het been heb ik ook. Wat mij betreft kan je vertrekken. Nog een ogenblikje. Ik moet het juiste moment afwachten. In elkaar gedoken zit Uwuburu in de vuilnisemmer met zijn kop net onder de rand. De grote agent komt met een zeer onheilspellend gezicht naderbij... en dat is heel goed te begrijpen, want als er zo'n rommel op straat ligt... dan moet je daar als agent iets aan doen, nietwaar? Hij stapt regelrecht op de vuilnisbak af... en precies als hij die bereikt, vliegt er uit die vuilnisbak een levensgrote uil op... met een kabouter op zijn rug en nog iets onherkenbaars in een wolk van theebladeren. Zelfs een agent kan wel eens schrikken. En deze agent schrikt behoorlijk. Het was dan ook net alsof een soort spook uit die vuilnisbak kwam fladderen. Oh, hola! hier blijven, Stilstaan! politie, houd er dicht. Weg is Uwuburu, opgeslokt door de grijze mist. Met een diep verontwaardigd gezicht staat de agent naar boven te kijken. Er valt niets meer te onderscheiden. Wel komen er nog wat papiersnippers naar beneden dwarrelen... en een paar klodders koffiedik klatsen op het lavijsel. Dat was aan het veren van Uwuburu blijven zitten... De agent neemt zijn pet af en strijkt zich over zijn hoofd. Hij heeft nu net het gevoel of hij gedroomd heeft, maar als hij om zich heen kijkt, naar die straat vol vuilnis, dan merkt hij toch wel dat het geen droom was. Mopperend over kwajongens en uilen en kattenkwaad gaat hij aanbellen aan het eerste het beste huis om de mensen daarbinnen een geduchtstandje te geven. Maar intussen is Oegoe al een heel eind uit de buurt. Met rappe vleugelslagen vliegt hij weg van de stad waarin ze zo'n wonderlijk avontuur hebben beleefd. In ingedoken tussen zijn rugveren zit Paulus de boskabouter en die houdt met beide handen een uiterst breekbaar wezentje vast. Oh, zo breekbaar. Als ik hem te hard aanpak, dan hoor ik hem kraken. Niet hard aanpakken, vooral heel losjes vasthouden, anders val ik uit elkaar. Waar is mijn voet? Ja, die voet heb ik ook en je been ook. Hou je nou maar heel kalm. Praat vooral niet te veel. Maak je niet ongerust, want ik ben bang dat je anders. Uh, uh, uh, veel kan ik niet meer hebben. Ik voel me ook erg zwak. Jullie hebben het op het nippertje. Uh, Mijn hoofd. Dat hoofd is gebarsten, dat heb ik al gezien. Uh, stil maar, maar. Als we thuis zijn, zullen we wel kijken wat we aan kunnen doen. Schiet er wel op, uh, Ochoboro. Zeker, boss. Nog maar een paar kilometers en dan zijn we tuin.